5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Wisselende reacties op woonakkoord. Mexicaan Slim wil vertrek van topman KPN. En oud-minister Peter Koijman overleden. Van diverse kanten is kritiek gekomen op het woonakkoord... dat het kabinet heeft gesloten met D66, SGP en ChristenUnie... In afspraken staat onder meer dat de BTW voor verbouwingen omlaag gaat, dat de huren maximaal 6,5 stijgen in plaats van 9, en dat de aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken 35 jaar wordt in plaats van 30. De vereniging Eigen Huis noemt de nieuwe regels voor de hypotheken ongunstig, merkwaardig en ingewikkeld. Ook de woningcorporaties zijn niet blij met het akkoord. Volgens koepelorganisatie EDES leveren de corporaties nog altijd fors in.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 Voor andere projecten wordt minder geld uitgetrokken. Dat er moest worden bezuinigd was al afgesproken in het regeerakkoord. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Peter Koijmans is overleden. De CDA Koijmans was van 1993 tot 1994 minister van Buitenlandse Zaken... in het derde kabinet Lubbers. Koijmans was ook bekend als hoogleraar volkenrecht in Leiden. Na zijn ministerschap werd hij rechter bij het Internationaal Gerechtshof. Sinds 2007 droeg hij de titel minister van staat...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 Nu blijkt dat ze dan ook hun zendtijd verliezen. Vanaf 2016 mag de publieke omroep nog uit maximaal acht omroeporganisaties bestaan. En nu zijn dat er nog 21. De KRO en de NCRV gaan fuseren, net als de TROS en de AVRO en de VARA en BNN. De EO, Omroep Max en de VPRO blijven zelfstandig. Net als de taakorganisaties NOS en NTR. Na de Vira hebben de Belgische spoorwegen nu ook problemen met de nieuwe stoptrein, de Deciro, die in Duitsland wordt gebouwd. Sinds de trein vorig jaar begon te rijden zijn er al 1500 technische problemen geweest. Voor de NMBS is de maat nu vol. Het bedrijf heeft fabrikant Siemens laten weten dat 244 Deciro treinstellen die besteld zijn voorlopig niet worden afgenomen. En bovendien eisen de Belgische spoorwegen een schadevergoeding. Twee Nederlanders die in verband worden gebracht... met het internationale paardenvleesschandaal... zijn vorig jaar veroordeeld voor fraude met halalvlees. De hoofdverdachte is directeur van een vleeshandel op Cyprus. Hij kreeg eerder een jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk... omdat hij Zuid-Amerikaans paardenvlees verkocht... als halal geslacht Nederlands rundvlees. Het bedrijf zou in Roemenië 60 ton paardenvlees hebben gekocht. Een deel daarvan zou bij vleeshandel Nijmeitek in Breda zijn opgeslagen lijkt erop dat het vlees daarna als rundvlees verder is verhandeld. Nemetek geeft toe dat het paardenvlees uit Roemenië in zijn koelcellen heeft liggen. Maar volgens de directie gaat het ook echt weer als paardenvlees de deur uit. Het weer dan. Vanavond opklaringen, maar vannacht raakt het steeds meer bewolkt en gaat het licht vriezen. Morgen overdag begint het te dooien en dat gaat gepaard met sneeuw en lokaal ook ijzel. Middeltemperatuur ligt iets boven nul. ANRB Verkeersinformatie. Het is minder druk dan normaal op woensdag. In het zuiden van het land staan geen files en ook rond Amsterdam is er niet veel aan de hand. De opvallende files die staan op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Voor het Gouwe Aquaduct 3 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. En ook in die buurt op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen Knaupend Gouwen en Moordrecht 2 kilometer. Na een aanrijding is de linkerrijstrook dicht.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 de 6 over vijf, goedemiddag. Stel, u bent lekker aan het fietsen in Frankrijk, maar u valt. En u valt hard. Drie gebroken ribben, een scheur in de mild, een scheur in de nier en gekneusde longen. Dan denk je wel even na, voordat je weer op de fiets stapt. Wout Poels? Uh -uh, die denkt niet aan. De prof wielrenner staat te popelen om weer te gaan fietsen en weer heel hard te fietsen. En te accepteren dat je dan ook weer heel hard zou kunnen vallen. Straks een gesprek met de ongeluksvogel uit de Tour de France. Hij maakt zijn rentree. We beginnen met het akkoord over de woningmarkt. We hebben heel veel kritiek gehoord, maar we hebben ook positieve geluiden gehoord. Zoals dat van de starters. Een half uur geleden hoorden we dat via Mark Hamer... die met een potentiële koper een starterswoning in Alkmaar bezichtigde. Een andere maatregel van het akkoord is dat de BTW op verbouwingen omlaag gaat. Van 21 naar 6 procent. Mark, hoe wordt daar bij jou in Alkmaar op gereageerd? Ja, even, even die maatregel doornemen. Denk nou niet dat als jij iets aan je huis moet gaan doen en wil gaan verbouwen, dat dan de prijzen binnenkort bij de bouwmarkt omlaag gaan, dat de btw omlaag gaan. Nee, als jij iets aan je huis wil gaan doen, dan betekent dat dat jij uh, een aannemer in, in dienst moet, uh, moet nemen. Dat je moet vragen of die het gaat doen. En dan zal de prijs inderdaad lager zijn. Dan zal het lage btw-tarief uh, uh, worden gehanteerd. Uh, uh, daarvoor, uh, ja, wat de reacties daarop hier in Alkmaar. Ik ben mij even op zoek gegaan naar de lokale Ed en Willem Wever. En toen kwam bij het aannemingsbedrijf Walters en Poland. Nico Poland. En hij is blij met de maatregel. Goeie maatregel, denken wij, ja. Want jullie zijn hier bezig met de verbouwing. Hier wordt, nou, jullie staan hier in de keuken, maar het hele woonhuis wordt zo'n beetje gedaan. Klopt. Uh, dat kost ongeveer een... Uh, rond een ton ongeveer. En wat zou het nu dan schelen met de nieuwe maatregel? Uh, al gauw 10.000 euro. 10.000 euro op het hele bedrag. Klopt. Dus dat is wel te snel verdiend. Hebben jullie het nodig als sector? Uh, ik denk het wel, ja. ja. Ik denk dat het wel, uh, wel nodig is. Want je ziet dat mensen eigenlijk die verbouwing ook maar uitstellen. Uh, ja, dat denk ik wel. Maar we zien wel dat de meeste mensen gaan verbouwen... in plaats van uh, nieuwe huizen kopen en dat soort dingen. Dus qua dat... Ja, dit is wel weer een extra stimulans uh, om te gaan verbouwen. Ja, klopt. Ja, ja. Ja, vorige keer hadden we het ook gemerkt. Dus, uh, ja. ja. Want het is al één keer eerder gedaan. In welke periode precies? Uh, volgens mij, uh, nou, uit mijn hoofd uh, nou, ben ik daar niet zo heel goed in. Maar volgens mij uh, ongeveer twee jaar terug. Wat merkten ook... jullie toen? Uh, dat er heel veel uh, ja, aanvraag was op verbouwingen. Ja, met jullie bedrijf gaat het wel goed, maar ik begrijp dat heel veel aannemers het moeilijk hebben. Klopt, ja. ja, ja, ja. Dat uh, zijn wel de berichten die wij ook horen. Dus uh, ja, goed. Wij hopen dat het uh, hiermee uh, in ieder geval helpt. In ieder geval, de sector krijgt weer een stimulans. Mensen gaan weer wat meer verbouwen, denkt u? Ik denk het wel. En we hopen dat ook. Er moet nog wat gedaan worden. Hier moet nog wat, uh, een stukje hout gezaagd worden. Nou, succes ermee. Ja, dankjewel. Fijne dag. Dan gaan wij zelf eens even dat akkoord verder doorzagen op het punt van de huurders. Want twee andere belangrijke maatregelen uit het nieuwe woningakkoord. Een lagere huurverhoging en een lagere verhuurdersheffing voor corporaties. Marien de Langer, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben bestuurder van corporaties Stadgenoot en Amsterdam. En als voorzitter van de Vernieuwde Stad... spreekt u namens 23 grote corporaties in de Randstad. Laten we even niet beginnen met uw bedrijf, maar met uw klanten. Zit er in dit akkoord goed nieuws voor uw huurders? Een beetje wel natuurlijk. Als we, uh, de gemiddelde huur in Nederland is uh, 472 euro. De huurverhoging zou... Een week geleden nog 22 euro zijn. En als ik helemaal gemiddeld reken, wordt het 20 euro. Oftewel, de gemiddelde huurder in Nederland krijgt 2 euro minder huurverhoging dan uh, oorspronkelijk de gedachte was. Dus 22 wordt 20. Een beetje goed nieuws, zegt hij. Dat betekent ook een hoop niet goed nieuws. Waar zit dat dan? Nou, als het de vraag van de huurders is, is denk ik, dit, ja, alles wat minder is uh, is prima. Um, nou, de, de gedachte was natuurlijk dat, tenminste, de hoop aan onze kant was dat de investerings kant weer echt losgetrokken zou worden. En daar reken ik me helemaal suf, maar daar vind ik echt niks. En dat is voor ons buitengewoon jammer. Maakt u dan nog eens even voor de helderheid die rekensom? Ja, nou de som zit zo in elkaar dat we zouden in 2017... en dat groeit dan in een aantal jaren naar dat bedrag toe... 2 miljard heffing krijgen. Dat wordt een stukje minder. 1,75 miljard gaat dat. En die heffing zou betaald moeten worden uit de huurverhogingen. Maar de huurverhogingen worden ook minder. Dus dat betekent dat er in die zin eigenlijk niet veel verandert. En de situatie was, he, dan praat ik even eigen over mijn eigen bedrijf... wij zouden bijvoorbeeld al in 2017 al 20 miljoen tekort komen... Eh, oftewel dat we 20 miljoen meer heffing moeten betalen... dan dat we aan huurverhoging, als iedereen dat zou kunnen betalen... binnen hadden gekregen. Dus dat snijdt enorm in de investeringskracht van corporaties. En dat is eigenlijk onveranderd. Dus wat drama was, blijft drama. Wat betekent dat in de praktijk dan? Bijvoorbeeld voor de bouw van nieuwe woningen, het onderhoud aan huurhuizen... de her structurering van wijk als je het grootschepers gaat bekijken? Ja, nou, dat onderscheid is denk ik inderdaad enorm van belang. Als het gaat om bestaande woningen, dan helpt die btw-verlaging natuurlijk wel degelijk een beetje. Dat betekent dat we projecten versneld kunnen uitvoeren. Uh, ook positief ben ik natuurlijk over meer ruimte voor energiebesparende maatregelen. Dat is ook prima. Dat zit er ook in, hè? Dat zit er ook 150 in. 150 miljoen euro in een fonds voor energiebesparing. Ja, dus dat betekent dat voor bestaande woningen... er wel een, een kleine verbetering is. Uh, maar voor nieuwe woningen, dat is het dramatische deel. Want daar heb je gewoon uh, aanvullende middelen voor nodig. En ja, die worden door de heffing uh, naar Den Haag gebracht... in plaats van uh, naar de aannemer. Dus dat betekent dat ik, he, dat zie ik voor mijn eigen corporatie... maar dat zie ik voor heel veel collega's... dat de nieuwbouw die men van plan was... nou, daar blijft 20 tot 40 procent en zelfs 0 procent soms van over. Maar een goede bestuur? Mag je toch aannemen? Houd dan met zo'n scenario rekening en gaat dan vervolgens een rekensom maken waaruit je zou kunnen afleiden: van nou, als we daar even gaan kijken, kunnen we toch misschien een investeringssom vinden waarmee we toch die bouw van die noodzakelijke woningen kunnen garanderen. Ja, de goede bestuurder zal altijd geld moeten lenen om woningen te bouwen. En uh, ik zie niet in hoe je dat nu voor elkaar krijgt. Als je uh, in ons geval 20 miljoen naar Den Haag uh, moet brengen... wat je ook had kunnen besteden om nieuwe woningen te bouwen... Ja, dat kun je niet vervangen door ander geld. Dus in die zin is het, het vervelende nieuws blijft echt... dat voor degene die nog geen huurwoning heeft en er wel eentje nodig heeft... die krijgt uh, die huurwoning niet in beeld. Want die wachtlijsten voor huurwoningen die worden langer? Dat zal absoluut gaan gebeuren. We zien het zowel voor de, de klassieke sociale huurwoning als voor wat we dan de middengroepen noemen. Dus die net een klein eindje boven de sociale huur zitten. Ik zit zelf in Amsterdam. Nou, Zeven jaar wachten is normaal en dat gaat absoluut langer. We zien in Amsterdam letterlijk bijvoorbeeld al meer mensen per woning. En dat is sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gebeurd. Dus het begint een beetje op te hokken. Maar als dat de, de eindbalans is, uh, wat betekent dat voor het complete plaatje... waarvan het kabinet zegt van dit is de impuls om het allemaal weer een beetje op gang te brengen? Waar, waar blijft het knellen? Nou, Het blijft dus heel sterk knellen bij het investeren. en, en dus In de, de brief die de minister naar de Kamer heeft gestuurd... schrijft hij ook letterlijk dat de verhuurdersheffing... kan structureel meer dan volledig betaald worden uit opbrengsten van de huurverhoging. En ja, wat wij ook rekenen tot uh, minstens 2023 uh, is dat niet het geval. Dus, dus investeren... Dat kun je alleen bereiken door te lenen, maar dat lenen zit er ook niet in. Nee, want uh, wij worden natuurlijk ook gekeken van je moet kredietwaardig zijn. En ja, dan moet dus de, he, de verhouding tussen inkomsten en uitgaven moet deugen. Uh, en als er afgetapt wordt, ja, dat, uh, daar kun je moeilijk mee naar de bank gaan uh, om daar geld voor te lenen. Du word, dus met name de investering in nieuwe woningen, daar zit het een hele grote knelpunt. En wat kun je daaraan doen? Ja, wij hebben zelf voorgesteld. Maar dat is dus helaas is daar niet uh, naar gekeken. Wij hadden uh, bedacht van zorg nou dat er veel meer geïnvesteerd wordt. Hè, want dat is... Eigenlijk ook nog een buitengewoon slecht effect. Doordat woningcorporaties veel minder gaan investeren. Wij investeerden bijvoorbeeld in 2011 bij elkaar bijna 10 miljard. Nee, begrijp dat je niet kunnen investeren. Maar wat zou er dan moeten ja, gebeuren nee, wat dat dan wel? Wat ik, wat ik dus wilde zeggen is, van dat daarmee kunnen we ook geen belastingen meer betalen. Uh, hè, dus een woning die je niet bouwt, kun je ook geen BTW overbetalen. Dus de, de maatregel die wij voorgesteld hadden was: maak nou ruimte om dat te investeren wel te doen. Dan kunnen we ook gewoon btw en alle andere belastingen blijven betalen. En dan komt ook die 2 miljard binnen. Dus het is een beetje uh, uh, ja, de verkeerde volgorde. En denkt u dat dit punt, dit investeren... Uh, uh, zeg maar de handrem zou kunnen zijn in dit hele woningplan... Uh, om dat niet op gang te kunnen brengen? Ja, Ik zou het heel graag anders zien, maar ik, ik vrees dat het waar is. Ja. Dus dit is echt de handrem. Even de feiten van de dag nadat het akkoord met redelijk positivisme... door het kabinet werd gepresenteerd. Uh, Marien de Lange, namens de grote corporaties in de Randstad. Ik dank u hartelijk. Graag gedaan. Afgelopen dagen is er heel veel gesproken over paardenvlees, vooral negatief. Maar al die aandacht heeft ook een positieve uitwerking. Paardenslagers in ons land zien plotseling hun omzet stijgen. Mensen blijken nieuwsgierig. Straks de reportage. Eerst de lengtes op de wegen waar het allemaal niet zo heel erg snel gaat. Nou, over het algemeen gaat het wel, maar het belangrijkste nieuws komt er uit het zuiden. Want op de A2 van Maastricht naar België daar heeft een spookrijder een ongeluk veroorzaakt. Tussen Maastricht en Gronsveld is de A2 naar het zuiden helemaal dicht. Gaat het wel even duren daar. En de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar viel na een ongeluk bij Nieuwerbrug 6 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Tim Overdijk. Minister Bussemaker is optimistisch over de komst van het leenstelsel. Dat blijkt na het eerste debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp. De oppositiepartijen zijn kritisch en net zoals bij de woningmarkt... heeft het kabinet in de Eerste Kamer geen automatische meerderheid. Conclusies vielen er niet te trekken, maar duidelijk werd wel... dat de minister een poging doet om de oppositie tevreden te stellen. Busselmaker noemt een paar mogelijke oplossingen. Nou, je kan bijvoorbeeld met het rentepercentage spelen dat studenten moeten betalen. Je kan de aanvullende de, de, dus de toegankelijkheidsbeurs, zoals die dan gaat heten, kan je verhogen of uh, verlagen. Je kan iets doen voor specifieke opleidingen. Bijvoorbeeld voor meerjarige masters in de techniekopleidingen. Uh, dat kan allemaal. Als er allerlei maatregelen genomen moeten worden die nou ja, het leenstelsel verzachten... zodat de oppositie daar ook mee kan leven, dan kan dat wel eens geld gaan kosten. Of beter gezegd, dan kan het wel eens betekenen dat er minder geïnvesteerd wordt. En onderwijs. Ja, dat zeg ik ook tegen ze, maar dat is steeds een afweging die je moet maken. En daarom moet je ook kijken. Ik bedoel, ik loop niet weg. Elk beleid kan uh, onverwachte en soms ook uh, onwenselijke gevolgen hebben. Ik heb geen signalen op grond van alle informatie, van alle onderzoeken die we hebben, dat dat gaat gebeuren. Maar ik ga nog wel een keer naar het SCP, want die kan heel goed ook gedrag uh, van uh, potentiële uh, aankomende studenten onderzoeken, wat zij nu belangrijk vinden. U moet de oppositie overtuigen, want u heeft geen automatische. Meerderheid in de Eerste Kamer. Zij hebben al aangegeven wat wij heel graag willen, is uh, ook mee beslissen over de investeringen. Dus waar gaat het geld van het leenstelsel naartoe? Kunt u dat toezeggen? Ja, ik heb sowieso al gezegd dat de middelen die we vrijspelen, die blijven binnen het onderwijs. En ik wil zowel met uh, maatschappelijke organisaties, in het bijzonder ook de studenten. Want die moeten er iets voor terugkrijgen, wil ik uh, praten uh, waar dat geld ten besteed wordt. Maar je zult begrijpen dat ik wel uh, dat vooral met de partijen wil uh, doen die ook bereid zijn om nu iets van studenten uh, te vragen. Dus daarmee gaan we dan ook uh, verder praten over wat er met die middelen moet gebeuren. Maar één ding staat vast, ze zijn voor een verbetering van de kwaliteit in het onderwijs. Maar het is niet zo dat u zegt... het leenstelsel moet u slikken... en ik ga erover, alleen over... waar het geld in geïnvesteerd wordt. Nee, absoluut niet. Want ik wil politiek en maatschappelijk... draagvlak voor de invoering van het leenstelsel. Dus zoek ik ook een draagvlak... en inmenging en meepraten... over de wijze waar dat geld... dan aan besteed wordt. Heeft u na vandaag... het gevoel dat het leenstelsel... dichterbij is gekomen? Ja, dat gevoel heb ik wel. We hebben nog een aantal stappen te zetten. Daar gaan we fix mee aan de slag. Maar ik denk echt dat we er gaan komen. Wel, over dat laatste, daar denken GroenLinks en D66 anders over. Die tonen zich nog niet overtuigd. Dat was de minister van Onderwijs in gesprek met verslaggever Marcel Bril. Het schandaal rond de diepvries lasagne met paardenvlees... in plaats van rundvlees heeft ook zo zijn positieve kanten. Het handjevol paardenslagers in ons land trekt sinds het weekend veel meer klanten. Verslaggever Jeroen Schutheiser bezocht een van hen. Voor die paardenslager ja. zit er veel op in staan de dranghekken voor de deur. Nou, er staan geen dranghekken voor de deur, nee. Maar er is niks mis mee hoor, met de paardenvlees? Uh, nee? Nee, hartstikke lekker. Naast Dixon zitten. Hij zit daar verderop. Nou, dank u ja. wel. Hallo. Goedemiddag. U bent uh, de slager zelf? Ik ben de slager zelf, ja. ja. U bent die uh, schoemelaars aan de overkant van de Noordzee zeker wel dankbaar? Nou, mensen die schoemelen, moet je nooit uh, dankbaar zijn...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 Wat heel fijn van smaak is. het biestuk bijzonder mal. Dat zegt die andere slager ook hoor. Met zijn rund- en varkensvlees. Ja, maar dan zeg ik weer tegen de mensen... neem de puf op de som. En dan kom je erachter. En als de mensen eenmaal een goed, een goed paardenbiestukje gehad hebben... dan willen ze niet zo gauw iets anders mee. Hoe komt het dan? Wordt er in het paardenwezen niet gerommeld? Nee, nee, nee. Zeker niet. Kijk, het is, er wordt 1% paardenvlees gegeten. Dus er is geen behoefte aan. Dus een, paard, een sportpaard dat kan lekker oud worden goed eten... Doet goed zijn beweging en als hij dan geslacht wordt, heb je gewoon een heel goed stuk vlees. Gaat u nog slachten vanmiddag? Niet dat ik erbij wil zijn, hoor. Uh, nee, dat doen we eens in de week en dat doen we niet, uh, niet persoonlijk. Dat laat ik doen. Heeft u in de koeling nou grote stukken hangen? Ja, heb ik. Kan ik ja. die herkennen als uh, paard? Uh, dat ligt aan uw kennis. Uh. Ik kijk wel eens naar Ankie van Gunsven, hè? Nou ja, kijk, uh, op dat lange stuk wat je daar ziet, daar zit uh, Ankie op. O oh ja. Dat is de, de lende, daar... De dat zijn de billen en daar zit de biefstuk. Heeft u nou het aantal klanten enorm zien stijgen? Eh, enorm, maar wel een 20% sinds uh, gisteroogend. Vanmorgen eigenlijk nog wel ietsje meer sinds het stuk in het halenstapblad. En u ziet nieuwe gezichten? Zeker nieuwe gezichten, ja. ja. Vroeger was het goedkoopste vlees, ja. ja. Toen hadden we dus... Uh, veel meer paarden natuurlijk, hè. de Schilleboer, de, de, de bakker, iedereen had een paard. Paardenvlees, dat is arbeidersvlees. Weet u hoeveel paardenslagers er zijn in dit land? Nou, echte paardenslagers zijn er geen vijf mee. En wij komen speciaal voor de hele lekkere paardenworst. En waar komt u vandaan? Wij komen uit Heemzeten vandaan. er komen weer drie klanten binnen. Mevrouw, bent u uh, nieuw als klant hier? Ja, meneer. Koopt u nou voor het eerst paardenvlees? Nee, meneer. Oh, dat niet. Al jaren koop ik dat. Okay. Maar er zijn weinig slagers. Komt u van ver? Uh, Amsterdam, Zuidoost. Heeft u ook een schimmel? Nee, schimmel slachten we nooit. Oh, nee? Nee, nee. Nou, er zit in een schimmel zit, uh, inkt, pigment. En dat zit vaak tussen het vlees in het vlees. Dus een we eigenlijk nooit. Oh. Hey. Nou, heeft hij even geluk. Dit was waarschijnlijk de week dat u even bekende Nederlander was. Dat, ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben bang van wel. Ik ben bang van wel. Volgende week weer uh, gewoon, uh, gewoon paardenslagen, ja. <laughs> en die paardenslagen, die u even beroemd, heeft natuurlijk ook een naam. Werd niet genoemd in de reportage. naam namens Henk Wisker uit Haarlem. Buurrenner Wout Poels van Vacansolij DCM. Fietst morgen Zijn eerste koers na zijn val vorig jaar in de Ronde van Frankrijk. Val! Ai. Okay. Ai en... Daar ligt Westra links. Hunter opnieuw erbij betrokken. Dan is ook Pools erbij betrokken. Ik rijd tweede wagen. Ik heb hem uh, niet zien leggen. Ik heb hem wel zien leggen in de sloot. Maar hij ja, wou toch zo graag door. Dus uh, tegen beter weten misschien. We hebben er nog 10 kilometer geprobeerd. Maar het, ja, het ging gewoon helemaal niet. Weer prijs niet gehad, zegt hij. Dus dat uh, is moeilijk. Dat is moeilijk zei toen ploegleider Michel Cornelis op 6 juli 2012 de balans. Drie gebroken ribben, een gescheurde mild, gescheurde nier, longkneuzingen. Wout Poels, goeiemiddag. Goeiemiddag. Heb ik het dan allemaal zo'n beetje gehad? Uh, ja, dat was het volgens mij wel zo'n beetje, ja. Niks vergeten? Niks vergeten. De benen zijn ongeschonden gebleven toen? Ja, gelukkig wel. Gelukkig uh, had ik aan mijn benen niks, maar, uh, maar ja, de rest was uh, ik denk al erg genoeg. Ja, want daar gaat het uiteindelijk toch om. Zeker aan de vooravond van, van de ronde van de Algarve in Portugal. Ja. Hoe zijn die benen? Uh, nee, nou ja, ik voel me, ik ben wel helemaal gezond. Uh, ik hoef niet meer op controle op het ziekenhuis. Dus ik, uh, ik mag er weer vol tegenaan. En uh, ik heb een goede, goede winter kunnen draaien. En uh, ja, morgen gelukkig weer mijn eerste wedstrijd. En in zo'n eerste wedstrijd gaat het natuurlijk niet alleen maar om een gezond lijf... maar ook om een gezonde geest. Want zo'n valpartij zou ik me kunnen voorstellen, hakt er toch ook in. Uh, nou ja, dat spook nou natuurlijk nog wel af en toe door je hoofd. Maar, uh, maar ik denk dat ik morgen gewoon op de fiets stap. Net als uh, andere jaren. En uh, gewoon weer uh, lekker ga koersen. En hopelijk uh, vind ik mijn plekje in het peloton snel terug. En uh, kan ik het allemaal achter me laten. Ja, ik wilde natuurlijk geen angst aanpraten. Maar het is toch een belangrijk element. Hè, als je in zo'n peloton uh, de snelheid gaat verhogen. Ik begrijp dat jullie snelheden bereiken van zo'n 75 km per uur. In hoeverre ja. speelt dat nog mee wat er toen gebeurde in die etappe 25 kilometer voor de finish in de Ronde van Frankrijk? Nou, eigenlijk niet meer zo veel. Ik uh, ben al een aantal keer in Spanje op trainingskamp geweest. En daar hebben we ook alweer afdalingen gedaan waar ik weer met, uh, met 80, 85 naar onder uh, reed. En uh, nou, de eerste keer denk je van oei, uh, de laatste keer dat ik zo reed, uh, toen ging ik gruwelijk mis. Maar daar stap je vrij snel overheen. Ja, heb je daar een speciale soort gesprek met iemand over? Of zijn dat dingen die je gewoon helemaal zelf moet verwerken? Uh, nou, ik heb er eigenlijk met, uh, ja, met mijn familie en vrienden over gepraat, maar ik heb er niet echt, uh, dat ik er specifiek heel, uh, heel erg mee ben bezig geweest om dat te verwerken of uh, net was. Het was ja, een... ik zat net op verkeerde plek op verkeerde momenten op dat moment in de Tour en uh, ja, dan ga je onderuit. Met grote gevolgen, dat wel. Zeg, uw ploeggenoot uh, Johnny Hoogland, uh, die kan erover meepraten. Die werd ja. onlangs aangereden tijdens een training in Spanje. Die brak vijf ribben, kneuste zijn lever, uh, baas boven baas. Uh, ja. uh, he, hebt u hem nog gesproken? Uh, nou, ik, ben, uh, ik was op dat moment ook in Spanje toen dat allemaal gebeurde. En Ik ben uh, ik denk drie dagen na zijn uh, ongeval uh, ben ik even op ziekenbezoek uh, gegaan in Spanje. En uh, ja, dat is dan natuurlijk wel heftig om te zien uh, dat iemand weer zo in de lap van hand zit. Ja, kijk je nou ook in, in een soort spiegel in de wetenschap dat je zelf ook zoiets hebt doorgemaakt? Uh, nou, toen ik binnenkwam loop had ik wel uh, een beetje een dubbel gevoel natuurlijk. Uh, zelf de ziekenhuis uh, gelukkig achter me gelaten. Maar, maar dan zie je dus iemand liggen en dan, ja, dan, dan, dan zie je ook wel. Een... Een beetje van de andere kant hoe, hoe, hoe mijn familie mij zo ziet liggen in het ziekenhuis en dan, ja, daar schrik je wel, uh, wel van. Ja, heb, je daar over, heb je het daar ook over gehad met Johnny Hogeland over de risico's van het vak? Nou, dat eigenlijk niet echt. Het was meer een beetje, ik probeerde het toch een beetje ja, luchtig voor hem te houden en een beetje mentaal natuurlijk te ondersteunen. En uh, ja, nog even voor hem te zijn en uh, ja, dat is toch een moeilijke tijd natuurlijk. Ja, want als, als lotgenoot is het natuurlijk toegestaan om daar toch wel wat grap over te maken? Uh, we hebben wel volgens mij wat grapjes gemaakt, maar uh, uit eigen ervaring weet ik, uh, als je veel moet lachen met vijf gebroken ribben, <laughs> dat heel veel pijn doet. Dus. Dat is ook oh. wel zo, daar moet je bij oppassen. Um, ja, ja. De, de ronde van de Algarve, wat voor, wat voor koers wordt dat, nu je echt voor het eerst terug bent in het, in het wedstrijdelement? Ja, het is morgen gelijk weer bijna 200 kilometer en uh, ja, hier in, de, in Algarve is het allemaal op en af, dus uh, het is vrij lastig en... Uh, ik denk als ik het hier uh, ja, gewoon goed met peloton mee kan rijden en uh, mooi uit kan rijden, dan, dan doe ik het al goed en dan kunnen we weer, uh, weer verder kijken. Want hoe ver durft u te kijken? Want het gaat natuurlijk toch om die Tour, de France ook komend jaar weer. Ja, nou ja, ik uh, in mijn voorlopig programma staat de Tour uh, staat gewoon aangekruist om daar te gaan starten, maar. Uh, maar dan moet ik wel fit genoeg zijn en dan moet ik ook echt voor de prijzen mee kunnen doen. Want uh, anders ga ik er natuurlijk niet, uh, niet naartoe. Maar het is wel een doel om daar wel uh, naartoe te gaan. Ja, want hebt u het gevoel dat dat voor de prijzen kunnen gaan misschien iets is, is, is afgenomen door het ongeluk van afgelopen zomer? Want, want u kreeg dat ongeluk op het moment dat u een van de meest opkomende renners was in Peloton. Uh, ja, ik, ik, ik was een sterk ben bezig. Het voorseizoen was heel goed en... Uh... Ja, ik was die Tour wel volgens mij echt goed in vorm en er uh, gebeurt er natuurlijk zoiets, dus uh, heel jammer. Ja, Zo'n klap ja, is voor mij natuurlijk de eerste keer en hopelijk ook de laatste keer. Maar het is ja, voor mij ook allemaal nieuw, hoe zal het morgen gaan, hoe gaan de aankomende weken, hoe gaan de wedstrijden weer en, uh, ja Dat is nog een beetje de grote vraag, hoe ik dat allemaal ga verteren. En de snelheid, als die wordt opgevoerd, als het dringen wordt in de peloton... als u niet in de veiligheid van uw ploegenoten bent... die allemaal van haven tot gort kent... maar we komen wat minder bewegelijke renners in de buurt... Eh, dan is het het verstand op nul en gewoon blijven ploegen? Ja, verstand op nul en er voorbij. En uh, hopelijk gewoon er weer tussen gooien. Op weg naar wie weet de derde Tour de France dit jaar. Wout Poels, ik wens u heel veel succes. Dank u wel.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 Waanzinnige winstpakker bij Macro. Koekjes van Verkade. Vijf pakken voor 4 euro. Radio 1. Het NOS-journaal. De 13-jarige Anas uit Wassenaar heeft toch zelfmoord gepleegd. Dat zegt de politie. Die ging eerder al uit van zelfmoord. maar heeft de afgelopen dagen verder onderzoek gedaan. En daaruit blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. Van diverse kanten is kritiek gekomen op het woonakkoord... dat het kabinet heeft gesloten met een deel van de oppositie. Vereniging Eigenhuis vindt de nieuwe regels voor de hypotheken... ongunstig, merkwaardig en ingewikkeld. En ook de woningcorporaties zijn niet blij met het akkoord... omdat de corporaties nog altijd fors moeten inleveren.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 En kleine religieuze omroepen als de ICON en de RKK verdwijnen definitief uit het omroepbestel. Dat blijkt uit een gewijzigde mediawet. Staatssecretaris Dekker kondigde in december al aan dat er in het nieuwe omroepbestel geen plaats meer is voor kleine religieuze omroepen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer, Marco Verhoef. Op dit moment nog opklaringen, hier en daar... maar de bewolking gaat het in de loop van de avond en nacht winnen. Het vriest nog licht, in het oosten tot min 4, in het westen min 1... en de wind gaat behoorlijk aantrekken, waait uit een zuidelijke richting... en wordt bij zeekrachtig windkracht 6. Dat allemaal op nadering van een storing... en daar gaan we morgen nog veel meer gevolgen van zien. In de loop van de ochtend in het westen de eerste sneeuwval... en daarna breidt die sneeuw zich uit over de rest van het land. In de loop van de middag in het westen dan misschien wat regen daarna... want de temperatuur loopt daar langzaam op naar plus 2... In het oosten blijft het waarschijnlijk licht vriezen, min 1 als maximum temperatuur. En de wind blijft ook stevig doorwaaien. Hoe dan ook, het wordt een dag met winterse ongemakken en gladheid. Dan naar vrijdag toe nog steeds in de temperaturen rond het vriespunt. Vrijdag overdag wordt het geleidelijk aan droog met misschien een klein beetje zon. Het wordt dan 4 graden en die dooi houden we vast. Kwikwind wind nog iets aan terrein overdag. Maar de dagen daarna blijft ook in de nacht de temperatuur dicht bij het vriespunt. Dus in die nachtelijke en vroege ochtenduren is de kans op gladheid nog steeds aanwezig. ANB ah, verkeersinformatie Het is minder druk dan normaal op woensdag. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. Een enkele file valt op op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens... bij Gronsveld 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rijbaan richting Luik is helemaal dicht tussen Maastricht en Gronsveld. Voorlopig wordt u daar omgeleid. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat een lange file door een ongeluk... tussen Gouda en Woerden 10 kilometer. De rechterrijstrook is dicht.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 Het is een over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1-Sanaal. We hebben het uitgebreid over het woningakkoord. Al die maatregelen staan heel keurig op een rijtje op onze website nos.nl. Ook via de website kunt u blijven luisteren naar het Radio 1-Sanaal. Het begon allemaal in Den Haag natuurlijk. Waar minister Blok van Woningen, Wonen met de schrik is vrijgekomen. Op de reep bereikte hij met steun van D66, ChristenUnie en de SGP... een akkoord over de woningmarkt. Die minister betaalt daar wel een prijs voor. Jaarlijks levert het akkoord 200 miljoen euro... Minder op dan waar Blok op had gerekend. Maar daarvoor lijkt het kabinet nu wel verzekerd... van een meerderheid voor die woonplannen in de Tweede en, ook heel belangrijk, in de Eerste Kamer. Bijdrage van politiek verslaggever Hans Andringa. Geen 6,5 huurverhoging bovenop de inflatie, maar 4 Iets soepele regels voor het aflossen van een hypotheek.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 En als er één terrein is wat zich daarvoor leent... dan is het wel het terrein van de woningmarkt. Tevredenheid bij het kabinet. Tevredenheid bij de coalitie, Partij van de Arbeid en VVD. En dus bij de drie partijen. De PVV en de SP zijn niet te spreken over het akkoord. Het CDA, waar minister Blok tot maandag mee sprak... om tot een akkoord te komen, is ook negatief over het akkoord. Partijleider Siebrand Buma. Ik zie een akkoord waarbij de woningmarkt nog steeds als melkkoe wordt gebruikt. Waar de huren worden verhoogd. Maar met als doel om via een verhuurdersheffing de staatskast te spekken. In plaats van om via investeringen de woningmarkt op gang te brengen. De toekomst is niet gebaat bij corporaties die omvallen. 60% van de investeringen in de bouw komt van corporaties. En dit akkoord vind ik niet verantwoord. En daar zou ik dus ook niet voor tekenen. Zijn detail? De fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, Elko Brinkman, is wel positief over het woonakkoord. Maar dat zegt hij niet als senator, maar als voorzitter van Bouw het Nederland, de werkgevers in de bouw voor- en tegenstanders, kritiek en instemming. Dat zijn de reacties op het woningmarktakkoord wisselend. is dus die balans, zegt de een. broddelwerk zegt de ander. Peter Boelhouwer, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, hoogleraar woningmarkt aan de Technische Universiteit. nou We gaan eens even de belangrijkste punten uit het akkoord tegen het licht houden. Want het was een enorme klus hoor om, dat, uh, om die plannen te doorgronden. U, u bent er redelijk in geslaagd vandaag? Nou, Ja, ik had het ook heel moeilijk. Er zaten wat kritische passages in. Dus ja, ik denk dat ik het nu wel begrijp. Maar... U weet het niet weet... zeker? Helemaal zeker weet ik het niet. Nee, het zijn maar twee kantjes en er staan toch heel heel veel maatregelen in en je weet niet hoe ze ze precies gaan uitwerken. Ligt dat eruit? Wat zegt u? Hoe bedoelt u dat? Nou, dus, nou ja, moet ik dan concrete voorbeelden noemen? Ja. Nou, er staat bijvoorbeeld in dat er een tweede lening komt voor starters. Nou ja, hoe dat precies opgebouwd gaat worden, dat staat er niet in. Die kun je dan, uh, daar kun je niet de hypotheekrente van aftrekken, terwijl van de eerste lening moet je volledig aflossen. Nou ja, wat ik nu begrijp is dat er gaat gebeuren, is dat je dus inderdaad een annuïtaire hypotheek of lineaire hypotheek moet gaan afsluiten. En dat je die volledig gaat aflossen. Ook een stukje aftrek daardoor kwijtraakt. Hogere maandlasten krijgt. Maar dan mag je dan weer een tweede hypotheek extra gaan afsluiten. En als een soort omgekeerde spaarhypotheek ga je die dan ombouwen. En dan na 35 jaar heb je dan ongeveer de helft maximaal van je oorspronkelijke lening. Heb je dan weer als schuld. Dus u nou, begrijpt we... het nog, maar het is <laughs> ingewikkeld. Maar zelfs voor u als hoogleraar woningmarkt ja, van ja. de Technische, Technische Universiteit Delft. Blijft het ja. blijft erin. Het is een geruststelling. Uh, ja, maar, ja, ja, ja, klopt. Ja. Maar, maar, maar als we nou even het hele plan kijken. Is ja. het nou wel een verbetering? Of niet? Ja, nou, dat is maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt. Als ja, niet je niet vanuit de politieke pers perspectief. Maar ja, vanuit het plan. Nee, nee. nee. Kijk, als, je, als je het vergelijkt met het pakket wat er lag, is het natuurlijk duidelijk beter. He, er wordt uh, minder bezuinigd, dat, dat gaf je ook al aan. He. Dat is 250, 60 miljard minder bezuinigd. En er worden echt een, een aantal, weliswaar beperkte, maar toch stimuleringsmaatregelen genomen. Dus dat is ten opzichte van het akkoord wat er ligt, is het goed. Als je het vergelijkt met de situatie per 1 januari, he, dus voordat dit oorspronkelijke akkoord werd uh, geïntroduceerd... ja, dan is het nog steeds een verslechtering. En ja, als je ziet dat starters... die krijgen, hebben minder profijt... van de hypotheekrenteaftrek... gaan over de lange, een langere duur... toch zo'n 40.000 euro meer betalen. Ja, wacht eens even. Er komt S 50 miljoen euro... Verrijkt uh, van ja. een speciaalfonds voor startersleningen. Ja, dat klopt. Dat dat was is... 20 miljoen euro. Ja, is, dat, is, dat, dat, dat, is dat goed? Dat, maar dat is een kleine, kleine stimulans. Dat is, de, dat, is, dat is goed. Dan kun je 11.000 starters voor helpen. Dat is prima. Maar dat is natuurlijk niet de bulk van de starters en van de mensen die de komende jaren op de woningmarkt komen. Is dat een druppel? Op die dat plannen. is wel een druppeltje. Ja, ja waar, dat is een druppel. Ja. Ja. Waar zit dat? Zit... Dat maar dan ga je natuurlijk niet de woningmarkt met vlot trekken. Dat mogen duidelijk zijn. Waar zit in plan, dit plan het grootste knelpunt? Ja, er zijn eigenlijk nou ja, er zijn verschillende knelpen. Dus in, in ieder geval nou, ik een... denk aan de woningbouwcorporaties. Nou ja, ja natuurlijk. Nou, u heeft de hele lange vanmiddag in de uitzending gehad. U heeft het al prima verwoord. Het, een van de problemen is dat die investeringsheffing. Hè, die, uh verhuurdersheffing, zo moet ik hem noemen, die is nog steeds heel fors. 1,75 miljard. En dan hebben we het over 1,75 miljard tegen 30 miljoen extra verstartersleningen. Geeft een beetje de verhouding aan. Nee, dat is natuurlijk een hele vervelende. Waar toch, waardoor waarschijnlijk toch corporaties minder gaan investeren. Maar dat, ja, dat is slecht voor de woningbouwmarkt, voor de woningmarkt en voor toekomstige woningzoekenden. Dus Want dat hij is zegt dat slecht heeft slecht. heel duidelijke, concrete gevolgen voor wat we kunnen tuurlijk. doen, en ja. niet meer kunnen doen. En ja. dat zul je merken bij wachtlijsten ja, van huurders, nee, die worden tuurlijk. groter. Natuurlijk, dat is ook al berekend eerder. En uh, zijn plan had daar grote fouten gemaakt. Maar het is toen ook de corporatie zelf berekend. En dat is dat de investeringscapaciteit fors achteruit gaat. En dat, ja, dat ga je natuurlijk merken op de woningmarkt, zonder meer. Maar dat weet toch iedereen dan? Dat weet ook iedereen. Dus we kunnen gaan doen? Ja, ja, Paul Miro wist het even niet, maar ja, nu weten we het inmiddels wel. Ja. Dus je weet ook de gevolgen, wat had je daar aan kunnen doen... of wat, wat zou je nog kunnen doen om, om die investeringen wel mogelijk te doen? Ja, ja, Want moet lenen is ook lastig. Heel simpel, je moet gewoon niet 1,75 miljard weghalen. Dat was oorspronkelijk in het Koenersakkoord was er 800 miljoen voorzien. Dat was ook wat CDA voor wilde tekenen. Nou, had dat gedaan. En had hij inderdaad wat, wat eerder werd uh, voorgesteld... had hij extra middelen, had hij echt geïnvesteerd. En dan, ja, dan had je ze voor een belangrijk deel ook teruggekregen. Dus we kijken naar al die facetten. Uh, hebben we hier dan te maken met, met een ketting... die zo sterk is als de zwakste schakel? Uh, niet helemaal, want het zijn wel degelijk verschillende markten. Dus ja, je moet de koopmarkt en de en de en de, en de huurmarkt moet je apart bekijken. Dus waar zitten dan sterke schakels? Waar ja, zit er niet zoveel sterke schakels in dit? Want het sterke schakel is voor de lange termijn. Dat is wat er gebeurt. Er worden een aantal hervormingen doorgevoerd. die op de lange termijn wel goed uitpakken. Dat betekent dat er toch minder hypotheekrenten aftrekken wordt verstrekt. dat er wat meer evenwichtige verhouding komt tussen koop en huren. Dat de scheefheid op de woningmarkt, met name in de huursector, wordt bestreden. Dat zijn goede elementen. Alleen, ja, de timing die is natuurlijk uiterst ongelukkig. Dat doe je op een moment dat het volop crisis is, ook op de woningmarkt. Dus? Maar ja, waardoor die crisis verergert en waardoor het herstel langer zal aanhouden, het zal lang duren voordat het herstel daar is. En dat is een keuze die je kan maken. Het dus wordt eerder slechter dan beter? Uiteraard wordt het nu slechter dan beter. Ja, Dat is helder. En dat wordt ook wel erkend door de minister. Die zegt ook van, ja, kijk, dit is een moment om te hervormen. Ik neem daarvoor nou een aantal maatregelen. Ja, en, en die doen op de korte termijn zeer. En dat verbaast me ook wel een beetje in de reacties van die politici. Hè. Die doen net, net voorkomen alsof ze nu de woningmarkt gaan vlot trekken. Ja, dat is natuurlijk niet het geval. Zou waren blij dat ze een akkoord hadden. Dat wel, dat is natuurlijk prima. Ze hadden een akkoord en daar mogen ze heel blij om zijn. Wij hebben u kunnen volgen, Peter Boelhouder, uh, Hauer, hoogleraar woningmarkt aan de Technische Universiteit in Delft. Dank, Dank u wel. Ja, graag gedaan. I've promised myself I won't do that again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 Fairground Attraction was een perfecte debuutsingle 1988. Een enorme hit was het toen de zogeheten One Hit Wonder Band. Want sindsdien hebben we niet veel meer van fatal attra uh, Fairground Attraction gehoord. De plaat is nog wel gebruikt in de bierreclame. Misschien dat u het daarvan herkent. Vier arrestaties in Israël vanwege brandstichting... bij de voetbalclub Beitar Jeruzalem afgelopen vrijdag. Nu dus vermoedelijke daders. Zometeen onze correspondenten erover. Hoe gaat het met die avondspitsen bij ons van? Nou, Die stelt op zich niet zo heel veel voor. Maar toch zijn er wel een paar ongelukken gebeurd. Op de A2 van Eindhoven naar de Belgische grens. Daar heeft een spookrijder een ongeluk veroorzaakt. Die is op een busje geknald. Daardoor is de A2 dicht tussen Maastricht en Gronsveld naar het zuiden. En dat gaat nog wel even duren. Verder is de A12 van Den Haag naar Utrecht weer vrij... want er was een aanrijding tussen Gouda en Nieuwerbrug nog wel 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. De jacht op de doorgedraaide ex-agent Christopher Dorner... in de Amerikaanse staat Californië lijkt voorbij. Zes dagen was hij voortvluchtig... tot de politie hem gisteravond omsingelde in een berghut. Een verslaggever van CBS News is aanwezig als de politie het vuur opent. Christopher Dorners hold up in a cabin, about 100 yards behind our position right now. You can see authorities and the SWAT teams with their guns drawn... armored vehicles just down the road as they prepare to move in. Bij een eerder vuurgevecht met Dorner raken twee agenten gewond. Een van hen bezwijkt aan zijn verwondingen. Officer down, officer down. Copy, officer down. One of our deputies was injured. He's being treated here at Loma Linda. And, and unfortunately, one of our deputies passed away as a result of the his injuries. Kort, daarna is een schot te horen in de berghut en breekt brand uit. De politie ziet niemand wegrennen uit de vlammen. Then a single gunshot. From inside. Smoke and flames soon poured from the cabin. Als het vuur is gedoofd, dan vindt de politie een verkoold lichaam. In Amerika, onze buitenlandredacteur Tom Laarhover. Tom, is nu al meer bekend of het nu echt om Christopher Dorner gaat? Nou, ze gaan er echt wel vanuit dat hij het is. Maar 100% zeker doen, dat weten ze niet. Het lichaam dat gevonden is, is zo verkoold, zo verbrand, dat het onherkenbaar is. En dat ze dus niet aan uiterlijke kenmerken kunnen identificeren dat ook hij het is. Wat ze nu gaan doen, zijn onderzoeken, DNA-onderzoeken, om die 100% zekerheid wel te krijgen. Maar volgens meerdere media kan het nog wel dagen duren voordat die uitslagen ook echt komen. En deze Dornerton die was erop uit om een uh, tiental... Collega's, ex-collega's, dood te schieten. Hij slaagde daarin volgens mij met drie mensen. De afgelopen tijd hebben we gezien dat de gezinnen van die vroegere collega's worden beschermd. Is die bescherming nu opgeheven? Het, het, nou, Tim, het ging eigenlijk om vijftig collega's. Hij had in een manifest gezegd dat hij uh, vijftig oud-collega's wilde doodschieten en ook hun gezinnen. Uh, een aantal van deze gezinnen hebben zojuist uh, te kennen gegeven... dat zij die bescherming willen laten opheffen. Zij gaan er echt vanuit dat hij uh, dood is. Een tiental gezinnen heeft nog aangegeven dat ze te bang zijn... en dat ze echt 100% zeker willen zijn dat hij dood is. Dus die krijgen nog steeds 24 uur per dag bescherming. Maar de politie in Los Angeles gaat er nu echt wel vanuit dat het voorbij is. De politiecommissaris zei zojuist... dit had veel erger kunnen aflopen, maar dit had ook veel beter kunnen aflopen. En de Los Angeles-burgemeester uh, voegde daar nog aan toe... De regio en de stad kunnen weer opgelucht ademhalen. En het onderzoek gaat wel gewoon door naar nou, wat nou precies de achtergrond was... van het ontslag van deze doornag als gevolg waarvan hij doordraaide. Ja, het onderzoek gaat gewoon door. Ze blijven, ze blijven de, de, de crime scenes, zoals we dat hier zeggen, onderzoeken. Ze gaan onderzoeken of zijn motieven, dit motieven van wraak, of dat ook echt klopt. Of dat er nog andere, uh, zaken, andere zaken speelden bij, uh, bij deze moordpartij. Dus uh, nee, het onderzoek dat, uh, duurt nog zeker een aantal weken, een aantal maanden voort. Tom Lagerhoven vanuit Amerika, dankjewel. In Israël zijn vier verdachten gearresteerd... voor brandstichting bij de voetbalclub Baitaar Jeruzalem. Er zijn leden van de harde kern van de club. Afgelopen vrijdag gooiden ze een brandbom in het kantoor... waarbij, waarbij clubtrofeeën werden beschadigd. Correspondent Monique van Hoogstraten. Monique, waarom gooien fans een brandbom naar hun eigen club? Goeie vraag. Ja, omdat ze, om, het, het was een protest tegen het besluit van het bestuur van de club... van de eigenaar van de club, een russisch israëlische eigenaar die had twee spelers uit Tsjetsjenië aangenomen onlangs. Nou was het, is het probleem voor de fans niet zozeer dat die uh, twee uit Tsjetsjenië komen... maar wel dat zij moslim zijn. Uh, kijk, Baitar is van oorsprong, van oorsprong al een, een club met een rechtsnationalistische signatuur. Maar met name de laatste tien, vijftien jaar neemt dat heel uitgesproken racistische vormen aan. Dus als je naar een wedstrijd gaat uh, waar zij spelen tegen een arabisch israëlische club dan uh, zijn er spreekkoren in de trant van uh, dood aan Arabieren. Um, dat is heel uh, gebruikelijk. Vergeet niet, 20% van de bevolking van Israël is, is Arabisch, is Palestijns. Dus dat komt regelmatig voor. En die harde kern van die fanclub, La Familia noemen ze zich... die, uh, die is er heel trots op dat bij Tar-Jeruzalem uh, sinds de oprichting al voor de oorlog nog, voor de Tweede Wereldoorlog nog... nog nooit een Arabische of Islamitische speler heeft gehad. En dat willen ze heel graag zo houden. Dus toen bekend werd dat, uh, dat er twee uh, moslimspelers zijn aangenomen... ja, sloeg de vlam in de pan. Uh, ze kwamen bij een wedstrijd uh, met een spandoek... Um, en daarop stond bij Tarzal eeuwigrein blijven. Nou, toen, toen ging het helemaal mis hier. Hoe reageren de mensen in Israël op, op dit incident... Wat, wat eigenlijk geen incident is, maar onderdeel van het patroon? Ja, het is een patroon, maar dit... met name dat spandoek bij Tar zal eeuwig rein blijven, die tekst... Uh, ja, dat raakte heel velen. Uh, dat doet natuurlijk meteen denken uh, aan de Tweede Wereldoorlog... Uh, aan Nazi-Duitsland in de jaren dertig... toen juist Joodse spelers uit sportclubs werden gezet. Uh, dat is natuurlijk heel... Om daaraan te refereren. Daar uh, werd met, natuurlijk meteen ook heel verontwaardigd uh, op gereageerd. Politici van, van hoog tot laag. En veel aandacht kreeg uh, een open brief van uh, oud-premier Olmert. Ehud Olmert, die is al sinds 40 jaar uh, fan van Betouw-Jeruzalem. En die schreef een open brief in een krant. Uh, waarin hij zegt dat hij zolang de racisten niet van en om het veld vandaan worden gehaald... dat hij nooit meer uh, naar een wedstrijd gaat. Ja, en hebben we het dus over vier verdachten die zijn gearresteerd... onderdeel van de harde kern van de club. Is dit echt een kleine groep extremisten... of wordt het gevoel breder gedragen binnen de club? Uh, die club, die La Familia, dat, daar zijn een paar honderd mensen... Uh, voelen zich daarmee verwant, zijn daarbij aangesloten... Uh, er zijn ook veel fans, uh, gewone fans van, uh, van Beta-Jeruzalem... die hebben zich de afgelopen jaren al een beetje afgekeerd uh, van de club. Die willen daar niet meer mee geassocieerd worden. Uh, die voelen wat schaamte. Opmerkelijk was wel uh, de laatste wedstrijd die de club uh, speelde afgelopen zondag. Dat was ook tegen een uh, Arabisch-Israëlische club. En daar waren juist speciaal uh, heel veel fans heen gekomen uit protest tegen het racisme. En steeds als de nieuwe Tsjetsjense speler op het veld kwam dan ging er een luid gejuich op, juist uh, om hem te ondersteunen. Dus er is ook binnen de club wel een heel groot uh, tegengeluid. En zeker, denk ik, uh, nu door dit incident... en meerdere incidenten uh, van de afgelopen tijd... heeft misschien wel juist die tegenstem uh, wat losgemaakt. Het lijkt erop alsof de fans en ook de rest van Israël... Uh, wat is wakker geschud uh, door dit uh, extreme racisme... In dit voetbal. Monique van Hoogstraten in Israël. Dank Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Het Vrlivend Het beveiligingspersoneel op de luchthavens van Hamburg en Düsseldorf legt morgenmiddag het werk neer. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. De werkgevers hebben 9% meer loon geboden. Maar de bonden willen een salarisstijging van ongeveer 30 procent. De afgelopen maanden zijn er al vaker stakingen geweest op Duitse luchthavens. De verslaggever van de WDR beschreef in januari een enorme slang van wachtenden door de hele vertrekhal. Nadat dat 130 vluchten waren geschrapt, niks aan te doen, zegt een van de passagiers. Een waterslange door het hele terminal. Am Düsseldorfer Flughafen zijn nog 6 zes der sonst üblichen 40 kontrolstellen geöffnet. Een großer Teil des Sicherheitspersonals streikt seit heute Morgen. Rond 130 vlüge moeten gestrichen worden. Een harte geduldsprobe voor de verhinderten passagieren. Wat wil men kan het niet ändern. De vader van de vermoorde Marianne Vaatstra overweegt naar de rechter te stappen. wegens smaad. Hij zegt dat in een interview met NRC Handelsblad. Vaatstra is woedend op oud-directeur Klabbers van vluchtelingenwerk Leeuwarden. Die deed in januari aangifte tegen Vaatstra. omdat hij hem anoniem zou hebben bedreigd. En volgens Vaatstra is dat dus smaad. Het einde van onder meer RKK en ICON nadert... de kleine levensbeschouwelijke omroepen krijgen in het toekomstige omroepbestel... geen zendtijd meer. Vanaf 2016 zijn er nog maximaal acht omroeporganisaties. Nu zijn er dat er nog 21. De anderen krijgen geen apart budget meer. Volgens staatssecretaris Dekker zijn andere omroepen... ook prima in staat goede levensbeschouwelijke programma's te maken. Daarvoor zijn niet allemaal verschillende omroepen nodig, zei hij. En dit horen we dan dus allemaal niet meer. Ja, daar zaten tussen, ik weet niet of u ze allemaal herkende. ze zijn ook niet allemaal even recent... maar Icon, RKK, WNL en Socutera. Socutera, die herkende ik Dat wel. was de laatste. Ja. IJssel en Markermeervissers mogen dit jaar niet vissen op spiering. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken besloten. Omroep Flevoland legt uit waarom het ministerie ook dit jaar geen ontheffing geeft. Om te mogen vangen moeten er 2100 spieringvisjes per hectare zijn. Dat aantal wordt nu niet gehaald. Vorig jaar werd de spieringvangst in eerste instantie wel toegestaan. Maar na een bezwaar van de Vogelbescherming Nederland werd de ontheffing ingetrokken. Ook in de drie jaren daarvoor mocht er niet op spiering gevist worden. Het parool schrijft dat in Amsterdam een nieuw type blijf van mijn lijfhuis komt. In dat nieuwe huis worden vrouwen niet meer in het geheim opgevangen. De locatie is ook niet langer geheim. Mannen worden niet langer geweerd, maar juist nauw bij de hulp betrokken. Het is een methode die uit Amerika komt, eh, Amerika komt en hij werkt. Het geweld neemt af doordat familie en vrienden ervan op de hoogte zijn. Volgens Nu.nl heeft de pop-up die vraagt of er een koekje bij wil zijn langste tijd alweer gehad. De Tweede Kamer wil dat een eind komt aan de manier waarop nu door sites toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. Dat is door de Kamer zelf in juni 2012 zo geregeld. Maar VVD en PvdA vinden dat de huidige regels onwerkbaar zijn. Vanavond deporteert de Tweede Kamer met minister Kamp de cookies. Halsbandparkieten in de stad die zijn veel mensen een doorn in het oog. Of misschien beter gezegd in het oor, want ze maken heel erg veel lawaai. En ze schijnen andere stadsvogels te verjagen. Maar nu hebben ze ook nog een aantal van de kastanjebomen aan de hofwijver in Den Haag. Zo ernstig toegetakeld dat die moeten worden gekapt. Het meldt omroep West. De vogels pikken de knoppen uit de bomen en ze vreten de bast aan. Ja, in Den Haag moet je je gewoon aan de regels houden. Zo geldt dat bij de Hofvijver. Zelfs voor parkieten. Ik zie ze ook ontzettend veel in Amsterdam. Maar ik vind ze eigenlijk wel mooi. Ik, ik vind dat, dat ze dat... erg veel lawaai maken. Okay, nou, ik heb het wel een glazen. Misschien scheelt dat ook. Na zes uur gaan we het hebben over het paardenvlees. Een Nederlands bedrijf is mogelijk betrokken in het Europese schandaal met paardenvlees. Breda zit dat bedrijf. Straks gaan we naar Theo Verbrugge voor het laatste nieuws. Tot zo. Beestjes kropen over mijn lichaam en in mijn haar.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 Boek nu uw voorjaarsvakantie extra voordelig op landal.nl. Dit is Radio 1.